Bart is 49 jaar geworden. Een van de afstanden van de jaarbeurs Utrecht Marathon die vandaag werd gelopen blijkt achteraf te kort. Mensen die de 10 kilometer liepen kwamen er bij de finish achter dat ze maar 8,8 kilometer hadden afgelegd. De organisatie zei eerst dat het de schuld was van de lopers zelf. Die zouden op een bepaald punt in het parcours een verkeerde afslag hebben genomen. Verschillende lopers zeggen juist dat ze door de organisatie de verkeerde kant op zijn gestuurd. De organisatie gaf dat later toe. En bood excuses aan. Het weer vanavond houden de bewolkingen regen aan. Soms is het droog. Aan zee waait een krachtige tot harde zuidwestenwind. Vannacht blijft de temperatuur steken op ongeveer 8 graden. Morgen klaart het pas in de middag wat op. En de dagen daarna zijn er stevige regenbuien mogelijk met onweer. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS -joen. Dit is Kees Kwaks van de ANDB. In de Randstad staan lange files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Diemen en Muiden, 3 kilometer. Richting Amsterdam tussen Hoeverlaken en Bunschoten, 7... tussen Muiden en Diemen, 3. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Venenaal West en Maarsbergen, 3 kilometer. Tussen Maarsbergen en Bunnik, 3. En vanaf Utrecht naar Den Haag tussen Woerden en Reewijk, 10 kilometer. De nasleep van een ongeluk. Op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en Leuze 7 kilometer...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 Others, work to do, opent het achtste uur ZFM Zandvoort live bij de paasraces 2012. ZFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Inderdaad Rudy, dat zeg je helemaal goed, uur 8 alweer van CFM Race Radio, Paasraces 2012 met de hoofdrace van vandaag de Dutch GT over 50 minuten. Willem, en wie zijn er al bepaalde dingen voorgevallen? Nou ja, er zijn al bepaalde dingen voorgevallen. Dutch GT 4, ik vond uh, de uit samen aan de leiding van uh, Bastiaans en uh, net op de tweede plaats uh, die voorgrip van Swimbrink 0 Katsburg, uh, en uh, Ricardo van der uh, ja. Eentje die flink op weg naar voren was, was uh, Dick Freeburg die uh, met uh, Lotus alleen op een gegeven moment kwam in de buurt van uh, Matthijs Harkemaan uh, ja wilde toch voorbij bij het uitkomen tegen was er toch uh, compact tussen die twee ja. en uh, voor de equipe uh, die snel onderweg was de gebeurt was de oefening Matthijs Harkema wordt een beetje uh, onder de loep genomen door de wedstrijdleiding of dat uh, allemaal fair is geweest maar goed dat horen we nog wel of hij uh, bestraft gaat worden daarom verder in het veld wat uh, verder achter uh, de Brit uh, stopten uh, met de BMW M3 snel onderweg en uh, bezig met een uh, inhoudersleutel een race over 50 minuten. Als ik uh, kijk op de klok, hebben we er nu zo'n. Uh, ja, wat is het? Uh, zo'n 20 minuten op zitten. Nog een minuutje tussen nu en uh, 10 minuten. Ja, dan gaan we de pits opstrijgen. krijgen. Dan krijgen we wissel van de rijders. En dan uh, krijgen we toch weer een ander beeld op de baan. Uh, Phil Bastiaans die gaat het overgeven aan Jan Lammers. Dan auto nummer 2 met aan boord nu. Uh, uh, Ferdinand Kool, uh, ja, die gaat overgenomen worden door Henry Sundering. En Nick Katsburg op derde plaats nu. Die gaat het overgeven aan uh, regerend kampioen uh, Ricardo van den uh, Ricardo, ja... Uh, Meester uh, op Zandvoort, meester uh, met de BMW meester in de regen. Dus uh, ja, hoewel de achterstand al uh, fors is op de auto uh, daarvoor, gaan we nog even uh, afwachten hoe dat verder gaat lopen. We kijken uh, verder, ik zie uh, Nick uh, Katsburg uh, op de plaats Rienje voorbij gaan. En niet ver daarachter is inmiddels uh, ja, Matthijs Martijn Harkema. die... Uh, de plaats heeft overgenomen van Jan Joris Verheul en zijn weg uh, verder uh, naar voren maar ook, uh, met uh, in zijn spiegel heel groot Jan Joris Verheul. Oké okay, Willem, ja, de rijderswissels gaan zo duidelijk uh, plaatsvinden. Even voor de luisteraars uh, van CFM. Het is toch de bedoeling dat gewoon, uh, alle, alle equips gewoon, uh, even lang in de pits blijven staan? Nou ja, er is een, een minimale tijd. Als je uh, niet snel genoeg bent met wisselen en enzo, uh, ja, dan sta je wat langer dan een ander uh, in de pit. Maar er uh, is sowieso een minimale tijd dat je uh, stil moet staan. En daar moet iedereen aan voor doen. En, uh, over het algemeen lukt het uh, teams al om uh, binnen die tijd uh, te gaan. Maar er zijn een jaar, zitten wat tegen, dan willen ze nog een band wisselen en zo, En dan lukt dat niet helemaal en dan staan ze wat langer in de pit. Maar uh, in principe heeft iedereen uh, tijd zat om van rijden te wisselen. Nou, we hebben nog een uh, flinke afstand te gaan uh, op circuitpark Zalvoort tijdens deze Dutch GT de hoofdrace van vandaag. En straks komen we voor het vervolg bij jou terug. Dankjewel. Ah, okay. Drop ever get enough The sisters of CFM, I'm so excited for Bobby Brown and two can play that game. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, voor het uh, vervolg van de Dutch GT4 gaan we weer over naar het Natte Circuitpark Salford. Naar Willem van Dezen. Willem, in het uh, vorige gesprek met je had je het over uh, Matthijs Harkema. Die een actie had uh, ondernomen. Uh, is hij daarvoor bestraft of is er gewoon uh, zo uh, doorgegaan? Teruggekomen op het uh, scherm dat hij al uh, het zijn draait. Zo zijn. Nou, misschien na achteraf dat hij achter, of dat, of die, uh, wat straks komt. Uh, Krijg Of dat de website wiring heeft gezegd. Nou ja. Het kon, het was op de grens, maar het uh, kon niet. Dus dat uh, gaan we nog even uh, afwachten. Ja, wat we ook afwachten zijn de pitstops. de is al geweest. Uh, Jan Hammers heeft het stuur van Phil Bastiaans overgenomen. En zo zijn er meerdere kits die al gewisseld uh, Ricardo van de uh, City, inmiddels ook weer op zijn uh, favoriete uh, plekje. En dat is uh, toch achter het stuur van een uh, raceauto. En die heeft het stuur van uh, Kartsburg overgenomen. Kijken we verder even in het veld. Uh, wat krijgen we nog meer voor Nou, erg goed onderweg was eigenlijk uh, de Nissan uh, met Tim Koronella uh, achter het stuur. Ja, die gaat het overgeven aan uh, Thomas Arends. Thomas Arends, uh, de debutant uh, sowieso in het uh, autosport. En dan uh, met zo'n auto met zoveel pk en daarmee in de regen. Ik ben benieuwd uh, hoe het daar uh, vanaf gaat brengen. Zo dadelijk. Zo ga ja. dat de uh, Nissan iets uh, terug gaat vallen. Maar houdt hij maar heel erg goed op de baan. Dan uh, neem ik pitje al af uh, voor deze jongen. Uh, dat, uh, het overzicht is, is even uh, kwijt natuurlijk uh, vanwege het feit dat er auto's rondrijden die nog moeten uh, pitstoppen en auto's die het al gedaan hebben. Vandaar krijg je dan een beeld uh, met een auto en de lading uit ja, die straks na de pitstop uh, wel weer terug gaat vallen. Maar uh, vooralsnog zien de zaken er heel goed uit voor, uh, ja, ik moet zeggen Katwijken, maar we blijven hem uh, Zandvoorten noemen, Jan Lammers uh, natuurlijk, uh, die samen met veel uh, Bastiaans rijdt. Uh, de auto, uh, ja, die is ook, uh, ik zal niet zeggen het meest geschikt, maar is zeker niet in het nadeel om uh, in de regen te rijden met een auto met de motor achterin nog achter de gedreven, dat gewicht vol op die aangedreven wielen. Dat uh, wil nog wel eens een extra hulp zijn onder deze omstandigheden. En dat uh, lijkt toch niet te doen, uh, het geval te zijn voor uh, deze twee heren. Oké, okay, Willem, we komen straks weer bij je terug. Eerst even een tweetal platen en dan zijn we weer bij. Je. Graag tot zometeen. Klopt, ja. Tot. From the crowd, ooh, Said I gotta be the man I'm the head of my band Mike Jeff, one, two Shut them down in the club Where the Playboy does So they all get loose Loose, out the bottle We all get bitten again tomorrow Gotta break rules Cause that's the motto Club shut down A hundred supermodels I gotta have faith All right and see how old wild Ones En deze man staat 14 september in de Zikodon in Amsterdam. George Michael, you're the fave. ZFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, er wordt nog uh, steeds flink doorgereisd uh, op het uh, Park Zandvoort. Ik zie je zo. Uh, ik zie je zo, de, ik zie je zo <laughs> ja, ik zie je. Hallo, hallo, Willem van hey. deze. Oh, sorry. <laughs> <laughs> ik zie je al, hoor. Ik zie je al. Nee, is goed. Uh. Nee. Ah, okay. Okay. Willem, het vervolg van uh, de GT. de GT op het Park Zandvoort. Ja, dus Tweede vier, ja, en uh, wat ik al zei, ja, die uh, Porsche is eigenlijk niet te houden in de regen. En als je er dan ook nog uh, twee mannen in hebt zitten, uh, die weten hoe je een auto bestuurt. En dan, uh, met, met name in nattigheid en op zo'n soort, ja, dan uh, wordt het voor de concurrentie heel lastig. Over wie heb ik het dan? Uh, ja, Jan mama's aan de leiding. En uh, ja, niet zomaar aan de leiding, uh, de voorsprong inmiddels uitgelopen tot zo'n 22 seconden, uh, 21 seconden. Of wie dan? Ja, op Harry uh, Sumbrink uh, in de Corvette Sumbrink. Die de auto dood met Vede in Oostkool. Ja, want dat gaat een saai uh, uh, race op dit uh, moment. Kijken we de derde plaats. Uh. Uh, we zijn nog niet in Duitsland. Uh, de derde plaats, uh, dat is uh, Ricardo van der Ende. Ook Ricardo, ja, je komt er niet helemaal uh, dichterbij. Uh, de plaats uh, nummer twee, waar tussen uh, de tweede plaats uh, Zumbrink en de derde plaats Ricardo van der Ende zit. Er ook een seconde of 5, uh, 6, en ik zie hem niet uh, echt dichterbij komen. Toch wel uh, zal Ricardo uh, te treden, maar zijn uh, vooraf vertelde uh, hij van nou, de BMW is nog niet. Uh, Datgene uh, wat we verwachten. We zijn nog net zo snel als vorig jaar. Alleen de rest is uh, sneller geworden. Dus ja. Tevreden zijn die vrijdagmiddag te zijn als hij een keer een podium zou houden. Uh, zaterdag dat heeft hij gedaan. Tweede, vandaag uh, vooralsnog op een derde plaats. Dus ja, wat wil hij meer? Ja, uh, het aantal auto's uh, is beperkt zag We waren uh, 13. Eén auto kon nog niet van start gaan. Dat was de auto uh, de Nissan, uh, van Samuel van S en Peter uh, Sanders, uh, de uitvallers uh, Max Braams, ja dan wordt het uh, minimaal en. Uh... Het, ja, hoe moet ik het zeggen, ja, het bloedt een beetje dood op uh, deze manier. Uh, althans, uh, voor dit weekend, uh, we mogen er zeker vanuit gaan dat de volgende keer, uh, als we weer uh, dat GT-veld uh, hier aan de start gaan, dat we uh, competitieveren aan elkaar gewaagd. Natuurlijk, mede de, de weersomstandigheden die dat bepalen. We kijken nog even naar uh, de Nissan, uh, die wel rijdt. En uh, nu achtersturen Thomas aan. En Thomas, uh, die uh, nog steeds uh, keurig bezig is. Tim Corr was erg goed op. Weg met die, uh, ja, het verschil tussen Tim en uh, Thomas is op dit uh, moment met deze weersomstandigheden uh, 4 5 seconden. Dus ja, geef je de auto over aan iemand die 4 seconden uh, langzamer rijdt uh, per hondje als je zelf doet. Dan uh, kan je je voorstellen dat je steeds verder naar de achtergrond komt. En hoe is het met uh, Pieter Christian en Bernard van Oranje? nou dat gaat het. Ik moet zeggen dat ik ze helemaal niet gevolgd heb. Ik ben helemaal. Onze royalty reporter, de is Albert Jan Vos heeft me in de steek gelaten. Ik ben ze eigenlijk tijd de dood. Maar voor heb ik geen gekke dingen van je gezien gehoord, maar jij hebt het erover. En volgens mij komen ze in. Nee, dat zijn ze niet. Dat is Ricardo van. Maar ik ga het nakijken voor je. Nu hoor je het in het volgende stukje van Helemaal goed, dankjewel Willem voor deze vanaf. Ik wie pak Met het Nationaal Songfestival Geen succes voor ze Maar het is wel een fantastisch liedje Yellow Pearl for you and me En daarvoor John Mayer 18 mei komt zijn nieuwe album uit Born and Raised And you're the waiting on a world to change Is radio Sorry ja ja, ja, ja, die vijf uur die vijf, die vijf achter Ja, achteren. toch wel, hè? Ja, vier en half uur achter de rug, Ja, En we houden het nog wel even vol, hoor. Wat spanning al om op circuitpark, zal voor tijdens de Dutch GT. En jij vroeg aan uh, Willem van deze. van jou, ja, hoe staat het nou met Pieter Christian en Bernhard van Oranje? Ja, nou, nou, ik vind het je vragen zijn. Uh, ze komen langs hier. Uh, hier is uh, oud-comment. Pietenkensje aan uh, Bernard van Oranje. Actief uh, bij Eeklis uh, Motorsport in de BMW. Voor het tweede seizoen uh, in dat team. Uh, ja, en die rijden rond op de zevende plaats op dit ogenblik. Uh, Rob, uh, ja, goed voor de punten. En daarnaast uh, pakken ze uh, waarschijnlijk dan de eerste op de tweede plaats in de Gentleman's Cup. Want uh, gentleman, uh, ja, als je een prins bent, ben je een gentleman. Uh, ga ik vanuit. Oké. ik nog even naar de verder uh, lijst. Uh, hier, het is ja een heel langers uh, Basiaantje ja, fluitend uh, op weg naar de overwinning. Ik denk dat uh, nu we nu nog een uh, 2,5 minuut te gaan zijn. Dus, uh, laten we de afronden op twee uh, rondjes. Nou, met uh, een voorstond van zo'n uh, 21, 22 seconden kan er weinig uh, meer misgaan. Ja, dat moet iets zo uh, gaan aan de auto. Maar uh, ik geloof dat die auto wel uh, goed geprepareerd is, dus dat uh, daar geen uh, problemen van uh, zullen komen. Nog bij de e team van Schumbering uh, en uh, Kool. En op de derde plaats bij de nummer 1 met uh, Nick Kotzburg en uh, Ricardo van hem. Oké, okay, mijn voorsprong dus voor uh, Jan Lammers en uh, Phil uh, Bastiaans. Hoe groot is die uh, voorsprong op dit moment? 21 seconden. Dus, ja. Oké, okay. niet verkeerd. En, met de rond rondjes van uh, wat draait Jan, uh, Jan draait uh, Als snel zijn nu ook op de baan uh, 2 minuten 5. Ja, er, er kan weinig uh, meer uh, misgaan uh, wat dat er gaat. Nou, we raden het bijna al wie de race uh, vandaag uh, gaat winnen. Maar ze dadelijk horen het naar het volgende plaatje van jou, helm officieel. Oké, okay, tot zo. Graag tot zo.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 Lekker swingen hè, zo Rudy. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. ZFM Zandvoort, Cool and the Gang. En straight ahead. ZFM Race Radio, Pit Report. Nou, als we het allemaal goed hebben, dan is de Dutch GT inmiddels ten einde op circuitpark. Park Zandvoort. zij natuurlijk heel benieuwd wie de race gewonnen heeft, Willem. Ja, dat zijn we zo Rob. Ja, en het is ten einde. En de winnaar is uh, Jan Lammers, uh, Phil Bastian. Na de uh, finish verwacht hij uh, iets, uh, ja... Dan mag je alleen blij zijn uh, dat hij dat niet één uh, of twee ronden heeft uh, deed. Want dan werd het was afgeklacht. En daarna spinnen hij in de uh, bocht. Uh. Hm. Nou ja, uh, zo zie je maar. Dat uh, kan altijd uh, nog gebeuren. En zelfs uh, iemand als uh, Jan uh, met een uh, perfecte uh, wagenbeheersing. Uh, ja, die kan wel eens. Hij heeft er natuurlijk ook mee te maken. Ja, je bent vingers. Je hebt gewoon. Dus toch de concentratie op dat moment. Uh, even wat minder. De vreugde. En misschien het contact met het team. Dat uh. is momentje van onoplettendheid, maar ja, komt verder geen schade aanrichten en ook niet uh, de overwinning meer in gevaar brengen. Gewoon... Jan Lammers en uh, Phil Bastiaans, ja, wie daar de beste zaak mee doet is uh, Phil Bastiaans. Phil uh, wist vanmorgen ook al uh, de individuele race te winnen, dus ja, uh, met twee overwinningen uh, het seizoen beginnen. Nou, ja, dan uh, sta je al sterk. Uh, die is de eerste buiten binnen voor die equipe. Op de tweede plaats dan uh, Henry Sumbrink en uh, Ferdinand Kool. Een derde, uh, Ricardo van en Nikki uh, Nicky uh, uh, En dat allemaal gezien uh, vandaag door een uh, kleine 19.000 volkspouwers nou, wat ik voel, uh, sterven is koud en ik zit het meer een deel van de dag uh, binnen. Respect voor al die mensen. Ja, 19.000 toeschouwers op het circuit. Heel uh, grote succes dus voor de, de Paasraces van dit jaar. Ja, kunnen we zeker zeggen. Ja, vorig jaar waren het er een stuk meer, maar toen uh, wacht de temperatuur ook drie keer zo hoog. <laughs> ja, zeker. Dus, uh, ja, toen zitten uh, korte broeken uh, weer. En nu uh, is het uh, skipak uh, weer. Willem, gaat er uh, verder nog wat gebeuren op het circuit uh, na deze race? Ja, we krijgen zo nog twee races van de Dutch Open. Uh, dat is een klas uh, die samengevoegd is uh, naar de stop van de uh, diesel dieselcup En uh, ja, dat zijn ook niet te veel auto's, 13 auto's. En ik heb zoiets, uh, voor mij mag het uh, vandaag uh, in ieder geval de Dutch dicht zijn. Oké, okay, nou de, die race gaan we niet meer meenemen op de radio, maar wel op televisie. Dat gaan we zeker niet doen, uh, wat we wel mee gaan nemen. Dat wil ik toch nog even aanleveren. Ja, in maand nou, april hebben we ook nog wat evenementen hier op het uh, sq Zandvoort. Dat is uh, onder andere uh, American Sunday. En uh, ja, in het weekend uh, van Bevrijdingsdag, uh, 4 en 5 mei, hebben we hier een heel groot uh, Duits Weekend. Uh, ADAC, uh, GT, Masters. Super uh, auto's dan, uh, goed gevulde startvelden. En uh, ook een Formule uh, 3 in het Duitse uh, kampioenschap. En uh, ja, Duitse, uh, veel bij. Maar ik hoop toch ook dat we een Zandvoort succes hier krijgen dan, want een van de deelnemers aan de Formule 3 race dan is onze, ja ik denk dat hij inmiddels 18 voor is, Dennis van der Laar, hier uit Zandvoort afkomstig en die maakt hier zijn debuut dan weer een stapje hoger in de autofotklas. En dat gaan we zeker volgen ook aan dat weekend. Ja en op een uh, mooie Pinksterdag dan zijn we weer terug natuurlijk uh, op de maandag uh, voor de Pinkster races. Ja, ja, ik bedoel, uh, de maandag uh, valt het zo goed om het ook te doen. Laten we dat ook maar een keer doen uh, van dit jaar en dan op uh, pink staan. Dankjewel Willem van deze vanaf Circuitpark Zalvoort, Albert-Jan natuurlijk en uh, Jaap Koper ja. allemaal ter plekke daar uh, voor uh, CFM. Ja, door ik, ik ook. Ben je er nog of niet? Ja, ik ben er nog, maar dit is, dit is, ik begon steeds iemand, uh, iemand te praten omdat ik dacht dat jij er niet meer was. Uh. Oké, okay, ja, ik ben er nog steeds Ga naar Ik ga nu naar de Maar je gaat op de fiets kijken. Fiets nee, teken. ik oh, dan loop ik met je mee. Want ja, dat stopt. nemen we allemaal mooi even ja, mee. Ja, dit, nog, dit nemen we gewoon even mee. Hallo? Hallo? maar wacht even. Ja, ja. nee, daar, we moeten stoppen. Hup, we snel moeten snel muziek erin. We moeten snel muziek draaien. Wat een fijn liedje zegt: L. Green, let's stay together. En heb je uh, Amerikaanse president Barack Obama wel eens L. Al Green horen zingen? Nou, dat ging zo. So in love. Nou, dat doet hij toch weer goed om, uh, om wel stemmen weer te gaan winnen. Um, zometeen, afsluiting hier van, uh, wat is het? 8 uur radio. You're on the 77 Bombay Street. This is long way. It's time for waking up now. It's time to take my rats. I'm leaving my own town now. I'm leaving with my bags. I close the doors behind me into the hills. I go. If you could only see me, 'cause I want you to know it's a long.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 to the people I asked them for the way but they only stared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 77 Bombay Street door the long way Ja die lange weg Dat heeft de Dutch GT4 Zojuist uh, ook afgelegd op het uh, Circuitpark Zandvoort. En onze eigen Zandvoortse Jan Lammers Die heeft dat uh, gewonnen hè? Ja heel goed van hem gedaan hè? Kijk dat dacht ik ook <laughs> Zo horen we het graag Rudy, het zit erop. Ja, nou ja, tot zover deze marathon uitzending. Acht uur race radio op CFM. Ja, ik heb genoten. Rob, dankjewel. Ja, jij ook bedankt. En natuurlijk bedanken wij Jaap Koper, Albert-Jan Vos en Willem van Denzen ook. En uiteraard Rob Peters vanuit de toren die ook de beelden, zeg maar, vanaf circuit van commentaar zag. Yes, we, zijn er, we gaan een uurtje door op TV. Op TV gaan we nog even door, dus wil je de laatste race nog volgen, ga gewoon even naar CFM TV kanaal 40 als je digitaal kijkt. En 45 voor de analoge kijkers Nou een hele fijne werkweek En uh, we gaan eindigen met een speciaal plaatje Ja die uh, draaien we altijd als laat zo, uh, aan een uh, raceweekend Dat is het Safri Duo en Play It Alive Komt Bedankt voor het luisteren Dag Doei